Dr. Murray, de lijfarts van de popzanger, is volgens de aanklager schuldig aan doodslag... omdat hij Jackson slaapproblemen te lijf ging met het zware verdovingsmiddel Propofol. Volgens Murrays advocaat had Jackson zichzelf geïnjecteerd... en valt Murray dus niets te verwijten. Als Murray wordt veroordeeld, kan hij vier jaar cel krijgen... en kan zijn artsenlicentie worden ingetrokken. Dan het weer, wat regen of lichte motregen en minimaal rond 11 graden. Overdag veel bewolking met in de ochtend kans op wat neerslag...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 En we zijn er weer, Nachtzuster, de broeder van dienst ben ik. En volgende week is Astrid er. Maar u kan vandaag, deze week, de hele nacht en morgen en overmorgen... nog op haar stemmen. Want zij is genomineerd voor Radiovrouw van het Jaar. Jawel. En dit programma, Nachtzuster, is voor als programma genomineerd. Dus het beste radioprogramma van het jaar. Nou, u kan op beide stemmen. Hartstikke leuk. Ze verdient het. En uh, op nachtzuster.net vindt u de link hoe u kunt stemmen... Simpel, kind kan de was doen, toch? Voor al uw vragen en antwoorden 0801121 over de satellieten in de ruimte. Is er een soort internationale instantie die zorgt dat alles goed gaat? Dat zij weten wat er allemaal in de ruimte gebeurt. Dat er niks stiekems gebeurt, om het maar even heel simpel te zeggen. We hebben het over de graven. Wat gebeurt er met sieraden die uiteindelijk, wanneer een graf geruimd wordt, worden gevonden? En eh, nou, er kunnen nog allemaal vragen bij op 0800-1121. We gaan even lekker wakker worden, mocht u inzakken, dit is Shania Twain. That don't impress me much. I've known a few guys who thought they were pretty smart. But you got right down to an art.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 Don't impress me Brad Pitt That don't impress me a car that don't embrace me. Leuke clip had ze daar ook bij destijds. Had ze had een heel op maat gemaakt mooi pak aan. Ze zat lekker strak in dat pak. En uh, had zo'n blik van kom maar op, ik kan je hebben. Erg leuk. Mevrouw Prasing, bent u er nog? Ja, ik ben er nog steeds. Gelukkig. <laughs> ik lekker ontspannen, dus. Ja, hoe zit u erbij? Zit u uh... eerlijk op de bank? Ja. Met mijn luie sokken aan, zeg ik altijd, oh, wat... luie sokken, dus ik zou er altijd mee Ik vind het heerlijk ontspannen en anders lig ik in bed natuurlijk gewoon ja. te luisteren. En, en dat wat, te... Zijn dat, wat zijn dat, luie sokken? Ja, dat noem ik van die sokjes, weet je, dat, uh, dat je die makkelijk aankrijgt, dat noem ik luie sokken. Daar hoef je niet zoveel voor te doen. <lacht> zo, zo... Dat noem ik dan luiwerk. Een <lacht> <lacht> soort sloffen. Ja, ja, nou gewoon van die, weet je, die ook wel eens in tennisschoenen en zo. Oh, ja. Van die kleine sokjes. Nee, en daar geen... vind, vind ik luie sokken, daar hoef je geen moeite voor te doen als je <lacht> tegenwoordig hoort hoe mensen allemaal in elastieke kousen en dinges moeten. Nou, dat ramp, dan moet je de balkondeur dicht doen als je ze aandoet, want anders vliegen ze mijn kousen en al de balkon over. <lacht> Wordt u ik, ver, ik verzorg ja. nog een vriendin van negentig. Dus. Ja. En daar hebben we de lol over. Ramen dicht, deuren dicht, want dan ja. vlieg je het raam uit. Dan word je gelanceerd. Ja. Ga, je, ga je ook de ruimte in, achter de satellieten? Ja, dan gaat de ruimte Maar dan hoeft die mevrouw niet te zorgen te maken. Dan komt het dichtbij. Ja, ja precies. Maar ja, u ja, was... Goed. Ja, we gaan van de hak op de tak, mevrouw Prasing. Ja, dat geeft niks. Dat geeft maar... helemaal niks, dat is gezellig. Nou, vind ik ook. Daarom vind ik het programma ook zo gezellig. Ja, ik ook. Ja. En ik vind het gezellig dat u er bent. Maar ja. u had het, want toen gingen we naar het nieuws... maar u zei, ik kom elke dag op de begraafplaats. Ja. U werd eerst verliefd op de motor en toen op de man. Ja. En hoe lang bent u met hem geweest? Uh, 48 jaar. Zo. Ja, kennen. En 45 jaar bijna getrouwd. Zo zeg. Ja, ja, en dan in het jubileumjaar yeah, dan maak je heel heleboel mee en dan mis je met hart. Ja. En dan is het fijn dat je op een plek kan gaan, je eigen gang gaan, niets uit hoeft te leggen. En als je dan bij de poort mensen tegenkomt die daar werken, een gesprekje mee kan doen. En die hebben me heel goed erover geholpen. Ja. Een beetje eroverheen geholpen. Ja, ik krijg hem niet terug, maar ik ben mm -hmm. wel boos geweest. Maar ja, als je dan ziet de kleine graafjes, de kleine kindertjes. Dan denk ik, nou mijn man heeft nog 67 jaar, kunnen genieten op zijn manier. Ja. En samen. En daar moet je dan ook blij mee zijn. Heeft u kinderen gekregen samen? Ja, eentje. Eentje? Ja, twee kleinkinderen en een fijne schoonzoon. Oh ja. En dat uh, maakt ook... Te dingen. Maar ik kun hun ook het leven, hè. Ja. Dat ze hun eigen leven in kunnen vullen. Ik vind sommige mensen, als ik dat daar ook zie en hoor... ...dan leggen ze zo druk op de kinderen. Ja, maar ik vind toch dat ik ze op de wereld gezet heb. Dat ze hier moeten zijn. Nee, ik doe dat niet. En dat hebben we nooit gedaan. Mm -hmm. Ze kan komen wanneer ze wil. Ze wil ook het liefst alleen gaan. He? Dan kan ze het verwerken op haar manier. Ja. Ik hoef dat niet te zien. En dat moet je ook mekaar gunnen. Ja. Mevrouw Prasing, als ik vragen mag. Heeft u, uh, u, heeft u... U komt elke dag op het graf, op kerkhof. ja. Um, heeft u wel eens het gevoel dat uw man bij u is? Ja, nog altijd. En ik, ja, ik klets ook, maar je hoort al, ik klets ook makkelijk en u helemaal. <laughs> ah. uh, ja, ik heb uh, het gevoel. Nou ja, dan praat ik gewoon tegen hem. En er is op een ochtend een keer geweest. En dan kwam een mevrouw me op de schouder tikken. Mevrouw, tegen wie zit u te praten? Ja. Ik zeg, nou, tegen mijn man. Ik zeg, het is net als een telefoongesprek. Ik ja. praat ermee. Ik krijg het gevoel dat ik antwoord krijg. Ja. Alleen ik zie hem niet. Nee. En dat is door een telefoon ook zo. Ja. Oh, zeggen ze, wat vind ik dat prachtig, verwerkt u dat zo? Ja, ik zeg, vraag me niet hoe ik erop kom. Ja, het is misschien van huis meegekregen. Het zit misschien in me... Ik weet het niet. Nee, maar het is heel mooi. Maar hoe kunt u beschrijven hoe die antwoord geeft dan? Of hoe, ja, hoe voelt dat? Hoe hoort u? Waterige, ik zie, ik, ik, ik, ik, mijn man was gek op dieren, hè? Ja. En uh, nou ja, bij mij mochten ze wel komen, maar ik vond die haren en het eten en <laughs> nou ja, toestanden. Ja. Maar, ik bedoel, en daar bezorgde me altijd op. Maar mijn man was gek op een bepaalde Cyprische kat. En op een dag dat ik zoveel verdriet, er was er nog geen steen en dit zat ik daar... En wat komt eraan? En die kat ging niet weg en die ging over mijn voetjes. Maar ik had dan net zitten praten: jongen, waarom ben je weggegaan? En nou en moet ik het allemaal alleen. En ik heb alles en ja, je weet wat de hele riedel. En dan komt de kat aanlopen en die kijkt me aan. En dat is waar gebeurd. En ik ga echt niet in sprookjes en dit. Uh -huh. En die bleef bij me liggen. En dan zei ik, joh, ga toch eens weg. Uh -huh. En die bleef liggen. Ja, of dat nou het antwoord was op mijn vraag. Dat die even langskwam. Uh -huh. In die vorm. En dan nog wel eens dingen. Als ik aan het viswater waar we altijd zaten. En dan fiets ik dan langs de Amstel. Ja, het is net of ik naar dat plekje op het, waar we altijd zaten... Moet kijken. Ja. ja, het is misschien voor een andere die zegt, die vrouw die gelooft in sprookjes. Nee, nee, nee. Je nee, gaat nee. dingen doen. Maar ik geloof daarin. En, uh, nou ja, en ik heb ook het gevoel dat hij me beschermt. Je hebt wel vragen ja. dat je denkt, verdorie en dit en dat. Maar dan, heb ik, nou, maar dan klets ik gewoon tegen zijn foto hier met dat lichtje. En dan zeg ik, joh, help me dan nou eens even uit. Hè? Ja. Nou, en dan, dan komt de oplossing ook. Ja, prachtig. Ja. Nee, ik, vind, ik stel de juiste vraag, omdat ik dat vermoedde uit het verhaal wat u vertelde. Ja. En dat ik dacht, ja, het is zo mooi. Je hoort veel mensen daar wel... Ik hoor... Zat de radio bij u aan trouwens? Nee hoor. Oh. Ja, hoor... die staat in de slaapkamer. Oh nee, ik, ik hoorde opeens een... Uh... Oh, hij is nu... Het is nu minder. Ik hoorde een, opeens een hele harde galm. <laughs> nee. Nou, oh, alsof dan er dan ook de... iemand op afstand met ons mee zit te luisteren, hè? Ja, nou ze luisteren maar mee. Misschien nee, nee, nee, ik bedoel... het wel hè? Misschien zit hij op de lijn. Dat bedoel ik. Misschien wilde hij even laten weten dat hij er ook was. Ja, en dat hij het goed keurt. Ja, precies. Ja. Nee, maar dat is toch een mooie gedachte. Ik, ik, ja, Het, het is, een, een hele dat is natuurlijk een gevoelskwestie. Maar het is natuurlijk prachtig als je op de een of andere manier via wat voor, ja, via wat voor gevoel dan ook dat contact hebt. En ik vind ook, je ontmoet daar mensen en met een praatje. En um, ik geef ook direct antwoord wat men wenst en wat niet en wat ik niet wil. En dan zeggen ze wel eens, goh, wat staat dat bij u vol en dit en dat. Heb je schuldgevoel Dan kijk ik ze aan, schuldgevoelens, waarom? Die ik kent me toch niet? Ja, en dan komt er weer een meneer langs. Die zegt, nou, uw graf is ongestructureerd. Ik zeg, nou, is prima, als het bij u nou gestructureerd is, vind ik het allemaal best. Als je mij ook met gang laat gaan, ik woon, zei, maar, maar, maar, was uw man zo? Ja. zo. Het was gestructureerd en die laat het nu aan mij over om die tuin, dat tuinhuisje even te onderhouden. Want ik noem het er met tuinhuisje. <lacht> want ik heb ook een het programma, dat was toen uh, over graf en tuinen, heb ik meegedaan. Dan vroegen ze op Zorvliet, ik voelde er helemaal niks voor. Ik zei, ik hoef niet in de belangstelling. Nee. En toen zei ze, ja doe maar mee, want u hebt er een mooi verhaal. Over. Nou ja, achteraf ja. bezien ben ik blij dat ik het gedaan ja. heb. Een tuinhuisje, prachtig. Maar waar bemoeit iedereen? Dat, dat, dat is toch ja. altijd, het, is, het is bijna hetzelfde als wat je hoort bij mensen met buren. Nou heb ik hele leuke buren, maar het is toch altijd het gras van de buren... en de auto van de buren. Dat, als dat nou ook nog met de graven zo gaat, het, is, het moet toch niet gekker worden... Ja, maar ik denk dat bepaalde mensen dat ook niet zo kwalijk noemen. Uh, ze weten gewoon niet hoe ze tegen je moeten praten komen, ook vaak mensen. U denkt toch niet als u hier komt dat uw man nog zo licht, uh, zoals u hem gebracht hebt. Ik zeg nou, ik heb nou helemaal geen hoge opleiding gehad, maar zo ver ben ik wel dat ik weet hoe ik hem gebracht heb. Maar vindt u het heel erg als ik mijn gedachten hou, zoals ik hem gebracht heb? Zo is het. En dan kijken ze me aan. Ja, maar ik bedoel er niks mee. Dat zeg ik ook niet. Zijn er ook leuke contacten, mevrouw Prasing? Ik bedoel ja. niet dat dit vervelen. Dat u zegt. Ik heb, ik heb er misschien wel een vriendin of iemand wijs mee koffie gaat drinken. Of dat je. Het, je hebt, het schept toch ook een band. Hoe raar dat misschien ook klinkt, kan ik me voorstellen. Ja, nee, ik kom met mensen die dus dagjes toerisme, noem ik dat. <lacht> Ja, die komen kijken. En ja. dat vind ik het mooie van Zorfit. Het ja. toerisme En ja. uh, die komen kijken. Oh, daar ligt, daar ligt een crimineel. Daar ligt dit. Ja. Dan denk ik, ja, Jezus, kom je daar nou voor? Ja. Maar goed, uh, laten we het beperkt houden. Ik ga niet verder uit de schoolklas Nee, nee, nee, nee. Maar, maar... ik ontmoet mensen. En dan ook een hele uh, leuke dingen. En dan zeggen ze wel, mag ik je adres? En als het fijn voelt, dan zeg ik... Nou, laten we afspreken voor een kopje koffie. Ja. En dan zien we... Ja, dat komen hele leuke dingen af. En dan hoeft het ook niet dat het blijvend moet zijn. Nee. Maar ik heb er wel leuke contacten van overgehouden. Vrijheid, blijheid, een mooie ontmoetingen die ja. mogen duren... maar er zit geen, geen houdbaarheidsdatum op. Dat, dat merk je vanzelf fijn als je mensen gewoon uh, hun eigen mening mag geven... maar ze ook het jouwe laten. Niet dat er hele discussies... en het wordt nou eens tijd dat je niet elke keer gaat... en voel je dit. Kijk, ik vind dat moet een mens zelf oplossen. Mevrouw Praatzing, ik dank u voor al uw mooie verhalen. Ja. Ik vind u een inspirerende, leuke, frisse, fijne vrouw. Nou, hartstikke bedankt dat ik in het... Uh, ...op mogen geven, ja. maar het was dus de bedoeling... ...maar die meneer ervoor had al verteld wat een begraaf was. Ja. Maar mij is verteld dat alles eigendom wordt van de begraafplaats. Oké. Okay. Oké. Okay. Dus, ja, want ik wil dus ook weten wat er later met de spullen... als ik geen nazaten meer heb, dan mm -hmm. stel ik die vraag. En dan zei ze, ja, dat gaat erom. Kijk, je kan misschien als er nog zijn... maar ik wil wel zeggen, er worden hele rare verhalen verteld... maar bij zorgvlieg zie ik vaak, omdat ik regelmatig kom... graven uh, geruimd worden, of hoe die meneer het dan noemt... daar wordt met respect... Gedaan. Ik wou zeggen, dat kan toch niet anders? Nee, met respect. En Tuurlijk. dan krijgen ze ook. Ja, kijk, en Wild West krijgen we overal. Tuurlijk. En als je boos op iemand bent, dan ga je je verhaal je eigen richting draaien. Nee, maar je moet ook noemen, het wordt met respect gedaan. En dat maak ik mee. En daar kan ik ook alleen maar over praten. Als je er dus frequent komt, dan zie je die dingen. Maar je moet niet van horen zeggen, want dan krijg je de meeste ruzies. Mevrouw Prasing, ik dank u. Nou, ik zou zeggen bedankt. En doe lekker die sokjes aanhouden, hè. krijgt u ja, geen koude voeten? Ik ga, nu, ik ga ze nu aan de loop zetten. <laughs> dag, dag, bedankt. Dag, dag. 0800 1121. Voor al uw vragen, u bent van harte welkom bij De Nachtzuster. een passie in het nummer van George Michael en Rita Franklin. Hans, een hele goede nacht. Ja, ik ben Hans Peperkamp. Dag Hans Peperkamp, uh, Wim Rijken hier. Ja, ik uh, had een vraag over satelliet uh, en alles wat erbij hoort. Ja. En uh, ik ben zowel juridisch als technisch, Ben ik uh, zeg maar tot het aan de top mag ik wel zeggen. Omdat wij ook de hobby hebben als vriendhunter. En dan fietsen wil zeggen dat wij fiets ontvangen uit uh, de zichtbare kant van de wereld. En fietsen zijn dus eigenlijk uh, opstellingen van reportages, laten we zeggen uit Griekenland of uit uh, allerlei delen van de wereld was, die wel. Je die ze hier met die schotels bovenop en het uh, programma wordt als het ware doorgeschakeld naar uh, het Mediapark in Hilversum. Ja. Dat gaat via satellieten. Maar die vrouwen willen gewoon graag weten over satellieten. Het is nou zo dat de satellieten worden gelanceerd. Meestal vanaf de evenaar, omdat de rotatiesnelheid bij de evenaar het grootste is. Je weet, 24 uur draait de uh, aarde met 40.000 kilometer rond. Ja. Dus dan heeft het voordeel dat ze minder hoeven uh, mee te nemen of uh, zwaardere satellieten. En aangezien de steeds meer zwaardere satellieten te lichten in sturen voor allerlei communicatie- en doeleinden... Ja. ...zijn de meeste financiële basen rond de evenaar. Dat Aha. is het punt. Uh, ja, uh, maar weet ja? Dan wordt het internationaal wordt het afgesproken waar de communicatiesatellieten in de ruimte komen te hangen, om zo te zeggen. Ik luister via u, via de satellietradio, mm -hmm. dat is via de Astra 19.2, en dat wil zeggen dat is ze een bepaalde positie in de ruimte. En er zit uh, ongeveer boven de Congo staat je ongeveer 36.000 kilometer boven de aarde. Dus mijn schotel is richt, richting naar de afstand 9.2. Maar nou, je hebt ook 28.5, je hebt meerdere houd, houd Maar Hou het wel even uh, begrijpelijk ja, voor ja. mensen zoals ik, ja. hè. Ik ben leek, want dit zijn hele technische... Want het gaat er vooral nee. om, is daar, is, daar, is daar dus toezicht op, internationaal? Ja. Dat vroeg mevrouw ja. Henderson. Die was ja. een beetje bang dat het een, een rommeltje werd in de lucht, zullen we maar zeggen. Nee, nee. Het is namelijk zo dat de satellieten een bepaalde levensduur, en dat wil je zeggen dat de satellieten op de duur te zijn, maar het is gewoon de brandstof om de satellieten in een bepaalde baan te houden, dat wordt elke keer gecorrigeerd door uh, raketbrandstof, door raketjes. Ja. En na een, een aantal jaren, zeg maar tussen 10 en 15 jaar, dan is die raketbrandstof op... En dan wordt, als laatste moment wordt die satelliet in een hogere baan geschoten. Dus heel ver de ruimte in. Ja. Dus het duurt uh, eeuwigheid voordat die terugvalt op de aarde. Dus dat is een beetje het punt om uh, te zeggen hoe het zit met de satellieten. Ik heb het al over communicatie-satellieten. De Space Shuttle, die zit op een lagere baan. Ja. Die zit rond drie, uh, vierhond kilometer boven de aarde. Ja, die zal wat sneller terugkomen. En dat is een beetje het verhaal. Maar ik heb mooie websites. En dan hoef ik het niet uh, ingewikkeld te maken. <lacht> nee, vertel. Dat, dat gaat ja, dan kunt je gaan, als mensen voor het luisteren is het interessant. Ja. Dan kunnen ze dat heel mooi bekijken. Dan gaan we onze hobby: dat is wwwfietv e e huntercom Dan krijg je een heleboel informatie over alle banen van de satellieten. Dan kunt je ook gaan naar www.adrianespace.com. Dan krijg je overal een basis. Ja. Dat is ook mooi, interessant. Aan oh. de krijg je hier naar 2 uh, even kijken. Nico, zijn we twee? Dat gaat allemaal te overkomst. snel, Hans, maar we hebben de ja. anderen genoteerd. Mevrouw ja. Henderson zal er ongetwijfeld uh, een heleboel meer van begrijpen. Ik hoop het. Ja. En ik ja. dank jou wel. Dag Tot graag, ziens. Graag gedaan hoor. Dag, Hans. Hij zei meneer tegen me, hoorde je dat? Marianne, hallo. Hallo, nachtbroeder. Uh, <laughs> hallo. Gezellig zo, hè, op de zusterpost. Ja, ja, ja, ja, ja. Hoe gaat het met je, Marianne? Heel goed. Ja? Gelukkig wel. Gelukkig, zeg dat. Ik ben heel dankbaar voor. Nou, gelukkig, zegt... Ja. Waar, waar, waar zit jij op dit moment? Ik zit uh, net zoals die andere mevrouw op de bank. Met lekkere... <laughs> uh, met, hoe noemde ze ook die sokken weer? Maar in Amsterdam-West, net zoals zij. Ach, maar ik heb geen sokjes, ik heb slofjes aan. <laughs> ook, ook goed, Marianne. Als je maar geen koude voeten krijgt. He. Nee hoor, ik hou het warmtje. Maar, maar de mensen zijn wel... Jullie zijn allebei uit Amsterdam-West... zijn allebei ja. heel vrolijk en positief denkend en optimistisch. Ja, het schijnt aan de buurt te liggen, denk nou, ik. Nou, iedereen in Amsterdam-West. Ja, het is s avonds, het is s nachts zo heerlijk rustig. Ja. En daar geniet ik zo van. Ja, ben je vaak wakker s'nachts? Ik ben uh, zwaar hartpatiënt. Ja. En dan is het mijn overdag te druk. Mm -hmm. En dan is die serene rust van de nacht is zo heerlijk. Ja. Dat geniet ik. Wat zeg je dat mooi, de serene rust van de ja. nacht. Ja. <laughs> en slaap jij? Ik heb een heel, heb een heel druk bestaan gehad. Ja. En ik geniet nu van de rust. En hoe was jouw drukke bestaan? Ik was uh, trambestuurster. Ach, wat leuk. Ja. In Amsterdam ook? Ja, in Amsterdam. Op welke lijn zei je? Ook Amsterdam in Amsterdam-West, op lijn 13. Ach, de Klerkstraat door. Ja, ja, inderdaad. Ja. <laughs> Met Misschien... uh, 60 kilometer over de Roosgracht. <laughs> je, je was een stoere. Op zondagmorgen, hoor, want er was er niemand. <laughs> <laughs> dan, wou, dan wou je even gassen. Ja, echt wel. Ja? Dat wil iedereen, toch? Ja, echt waar? Tuurlijk. Ja, stoer, ja. Eh? En hoe lang heb je dat gedaan, Marianne? Ik heb het uh, jammer genoeg maar uh, haast 15 jaar mogen doen. Nou, dat is toch best lang. Ja, ik was herintreedster, hè. Oh, en wat ik deed ben, je daarvoor uh, dan? Ik ben heel laat... Uh, <coughs> ben ik weer aan het werk gegaan. Oké, okay. nadat je ja. moeder was geworden, of zo? Dat zeg je? Nadat je moeder was geworden. Ja, ja, ja. ja. Ik... Uh, familie <coughs>, niet gaan werken, want dan was je geen uh, goede moeder. Hè? Oh, dat was in die tijd vaak nog zo, ja, hè? Ja, ja. ja. Maar, maar was dat, je zegt van, van mijn familie, was dat van je man? of van, Wie ja, bepaalde van dat de, dan? Ja, de heel, heel erg de druk van de familie van mijn man, ja. En jouw man zelf, vond hij dat ook, of niet? Ja, die is naderhand wel bijgedraaid dat hij zei van... nou, dan ga je toch vrijwilligerswerk doen. En zo ben ik weer in uh, de relatie gekomen. Maar had jij van binnen een soort protestgevoel van ik doe het wel... of was de tijd zo dat je dat ook nou, niet eens had? Ik je werd had? gedwongen, hè, min of meer. Je, je was een ontaarde moeder als je, als je een kind had en je ging uh, werken. En dat vond je dan zelf eigenlijk ook wel? Uiteindelijk. Nee, dat vond ik niet. Nee. Maar je had niks in te brengen. En dat deed je dan maar niet? Ja, nee. nee. Maar naderhand, dan ga jij gewoon plooien. En dan zie je wat voor kwaliteit je eigenlijk hebt. En dan ga je die tijd inhalen. Ja. En ja, dat, dat heb ik, jij gedaan? Dat heb ik gedaan, hoor. <laughs> ik heb er heerlijk van genoten. Maar weet je nog het omslagmoment van dat je dacht... en nu, nu ga ik het zelf doen? Ja, ja. Hoe kwam dat? Ik, uh, ik was vrijwilligster. Ik was voorzitter van het wijkopbouwengaan in Slotenmeer hier. En toen dacht ik, ik kan vrijwilligerswerk doen. Dan kan ik ook betaald werk doen. Ja, zo is het. En toen ben ik gaan solliciteren. En dat was de opstap. Uh, je had natuurlijk mensen, met veel mensen omgegaan. Veel ervaring. Was, ik, ik werd meteen aangenomen. Was dat bij de tram toen al meteen? En toen ben ik aangenomen als uh, conductriceer. Oh ja. En uh, dan doe je een hoop stadskennis op. En dan wordt Amsterdam wordt zo klein. Want het is heel groot in gedachten mm -hmm. voor je. Maar dan wordt Amsterdam heel klein. En uh, het wordt heel eigen. En je gaat heel veel stadskennis opdoen. En uh, ja, je komt langs onze, onze Westentoren en uh, op de Dam het paleis. En dan zei ik altijd, we gaan even een kopje thee halen bij Maxima. Oh, de vlag hangt niet uit, we gaan niet. <laughs> dat soort dingen. En dat vinden mensen heerlijk. Ja, ja. Uh, ja dat is leuk alleen maar. Maar het zijn heerlijke herinneringen, Marianne. En ja. wat goed dat je, dat je, dat je zo'n ommezwaai in je leven hebt gemaakt. Ja, ja, ja. ja. ja. Heel goed. Ja. Je hebt ook een vraag. Ik heb een vraag en ik heb een antwoord. Oké, okay, nou kom maar op. Ik heb een vraag. Um, als mannen, vrouwen tegenwoordig ook gelukkig... Mm -hmm. aan het lassen zijn... Ja. dan hebben ze een, een, een lasmasker een of een lasbril op. Ja. Want je kan lasogen krijgen. Mm -hmm. Dat is heel erg. Dat is heel erg, ja. Maar hoe kan het nou als een... Um, een cameraman voor een documentaire een lasser aan het opnemen is... die kan wel met zijn camera in het laspunt kijken. Heb je dat gezien onlangs of zo? Nou, dat zie je heel veel uh, op do documentaires. Op uh, Discovery en uh, Geographic ja. en, en, en dat soort uh, uh, Uitzendingen zie je dat ze aan het lassen zijn. Mm -hmm. En dan zie je altijd die lasser beschermd. En, en, en de cameraman, die, die filmt het zo. En wij kijken ja. uiteindelijk er ook zo op. Ja. En dan hebben wij geen last. En dat vind ik heel wonderlijk. Goeie vraag. Dat dat kan. Waarom moet een lasser een lasbril ja. gebruiken... en een cameraman die het filmt, niet... Ja. Nou, ik ben benieuwd. 0800-1121, ja. als u nu luistert en u weet hoe het zit... misschien bent u lasser, misschien bent u cameraman, of allebei. Ja. Nou, Marjanne heeft de vraag, en misschien heeft u, heeft, heb jij het antwoord. Ja. En jij hebt ook een antwoord op een andere vraag, zei je. Ja. En wat is dat? Ik uh, ben ooit eens naar een open dag geweest van een begrafenisonderneming. Ja. Want ik wilde wel eens het een en ander weten van hoe en wat en het... het um, uh, het neemt een heleboel uh, vragen van je, uh, nemen ze van je, ze geven goed antwoord ja. en je angst wordt minder. Hè? Oh, dat is mooi. Ja. Dat, dat want die is, angst dat... hebben natuurlijk allemaal, tenminste allemaal, ja. die, zeg maar velen van <lacht> Ik ons... Ik kan het iedereen aanraden, want je wordt heel vriendelijk ontvangen en de mensen leggen het zoveel mogelijk aan je uit. Mm -hmm. wat je, en tegenwoordig zijn de mogelijkheden zo... Enorm toegenomen dat je wens kan zo vervuld worden ja. dat het uh, bespreekbaar is en dat het ook mogelijk kan. De de, de, nou ja, niet de gekste dingen, want niks is gek als je alles normaal vindt. Hè? Mm -hmm. de, wat een mooie, ja. Niets is gek als je alles normaal vindt. Ja, natuurlijk. Ja. Als, als, als je nooit klassieke muziek hebt gehoord, dan klinkt dat gek. Ja, moet je daaraan weten. Maar als ja. je ermee bent grootgebracht, dan klinkt dat als muziek in je oren. <laughs> ja, of op latere ja. leeftijd, zoals jij. Je kan ook een omzwaai maken en. Ja, dan... ja zeker weten. Ja, ja. Ja. En, maar het antwoord maar, was. Uh, ja? ik, ik heb dat ook gevraagd en toen kreeg ik als antwoord. Uh, dat Nou praat ik wel over tien jaar geleden. Ja. Dat die, de, de, de uh, ondernemingsmaatschappijen doen dat voor zichzelf. Mm -hmm. Ik denk zoals we al hoorden. Een kerk uh, dat die de gelden voor zichzelf houdt. Mm -hmm. uh, dat dat dan een, een afspraak is. Maar <coughs> wat ik hoorde was... Wacht even. <coughs> Sorry. Slokje water. Uh, wat ik hoorde was dat um, uh, het goud en het zilver omsmelten... Ja. en dan um, uh, het wegen... en het dan, uh, dat het dan op de veiling of, of op de, de waarde dat verkocht werd... Mm -hmm. en dat het dan verdeeld werd over de goede doelen. Dat, vind, nou, dat hadden we er straks ook al even over. Ja. dat lijkt mij een prachtige ja. gedachte dat het naar ja. goede doelen gaat. Ja. Naar goede doelen die ook waar het ook werkelijk komt dan, hè? Ja, ja. Ja. Nou ja, alle goede doelen natuurlijk, dat, dat zijn natuurlijk allemaal verschillende. Ja. Dan krijgen ze allemaal wat. Ja. Maar ik denk dat dat maar één keer in de zoveel jaren zal zijn. Dat Want zal... het is allemaal natuurlijk, uh, uh, dat moet opgespaard worden. Uiteraard, En, ja. en, en stenen, die zullen ze wel fijnen of zo, denk ja. ik dan. Ja. Oké. Okay. Nou, ja. dankjewel. Ik heb al veel antwoorden. We hebben al veel antwoorden ja. met elkaar mooi mogen, mogen leuk. horen. Ja, en uh, het, het, kan op, ja, het kan allemaal. Ik weet, ik weet het niet. Ik, ik vind het leuk om zoveel verschillende meningen en ervaringen te vernemen. Ja. En uh, ja, wie de schoen past trekken, de maan, toch? Zeker weten. Hartelijk met dank, Met Van alles weten we heel veel. Jij houdt je toffels aan. En <laughs> ja. En ik hoop je weer te horen, hè? Dank je. Als er iets niet kan. Dankjewel, Marianne. Dag, nacht, broeder. Alle goed. <laughs> Fijne nacht. Dag, dag. Ja. Wat is er heerlijker om samen te kunnen delen. Ook al is het soms heerlijk om alleen te zijn. Maar het is ook heerlijk om samen te zijn, toch? En dat zijn we vannacht. Tot zes uur morgenochtend of vanochtend blijven we bij je op 0800-1121.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 Dat het wel voor altijd door kan blijven gaan Door die gevoelens blijf ik naast je staan Ik al Bertie, om tien over half vier op 4 november alweer. Waar blijft de tijd? Het gaat allemaal zo snel. En ik vind het fijn dat u luistert naar Omroep Max hier op Radio 1, het programma Nachtzuster van Astrid de Jong. Zij is nog op vakantie. De derde week heeft zij nu. Volgende week is ze er weer. En ik blijf fijn bij u vannacht nog. Als broeder van dienst, als invalkracht tot zes uur. En ik zeg een hele goede morgen tegen Iemand waar ik de naam niet van weet. Ik zie anoniem. Hallo, bent u daar? Ja, ik ben. Goedemorgen, de naam is Jan. De naam is Jan, oké. Okay. Ja, mijn achternaam wil ik liever niet noemen. Nee, dat hoeft ook niet. U weet misschien waarom ik in de wil gekomen? Nou, ik weet, ik weet altijd alleen maar een, een naam en in kort een omschrijving waar het of, het, of het een vraag is of een antwoord. Maar u heeft een verhaal met ook een vraag. Maar daar hebben we het nog niet over gehad vannacht, toch? Nou, het is ik ga vandaag euthanasie plegen. Ik ben 77 jaar. Ja. Ik heb twee kinderen, getrouwe kinderen. Ja. En die zijn het helemaal eens met mij dat ik het ga doen. Want die ziekte vindt bij mij zo erg, die pijn is niet te verdragen meer. En daar heb ik met mijn huisarts geslacht besproken. En dat gaat er vanmiddag om twee uur gaat gebeuren. En dan wil ik wil ook weten of er misschien mensen zijn die ervaring hebben, die oud ouders... Of een van de ouders zijn overleden met zien. Hoe daarna afloop over gereageerd wordt. Dat is wat mijn kinderen waren er erg tevreden over dat ik het zou doen. Ja. Want ze konden mij die pijn niet zien. Wat, ze, wat zei u het laatste? Ze, zijn ze te... konden mij die pijn niet zien. Nee nee, nee, nee, nee. En zullen zij erbij zijn straks? Ze zijn erbij, ja. Ja, ja. met de huisartsen die gaat het dan doen. Ja. Maar ik heb er zelf wel geen ervaring mee ooit met de familie. Wat ik dan ook voel, bekend is. En daar zou ik willen weten, misschien, mensen die er dan wel ervaring mee hebben. Mm -hmm. Hoe ze dat nou afloopt, hoe ze daarop gaan reageren. En dan, dan gaat het vooral om hoe, wat u wilt weten: hoe uw kinderen, uw kinderen mogelijkerwijs zouden kunnen reageren. Ja, ja, ja, bijvoorbeeld. Ja. Heeft u het daar met ze over gehad, als ik vragen mag? Ja, natuurlijk. En die waren het helemaal met mij eens. Ja, maar ook over, over hun mogelijke reactie daarna? Nee, heb ik het nooit gedaan. Nee. Nee, het is allemaal zo kort gegaan, want ik heb het. Eergisteren heb ik het aangedragen. En vandaag kon ik het al krijgen. Want mijn huisdokter weet natuurlijk hoe mijn situatie was. Ja. Want ik heb het natuurlijk al 4,5 jaar. Mm -hmm. En het is een ziekte die je niet te genezen Het wordt alleen maar erger. Mm -hmm. En vandaar die euthanasie, hè. En u heeft de hele dag pijn? Heel de dag, heel de dag, zware hmm. pijn. Dat is gewoon niet uit te houden. Maar Jan, kan dat dan zo snel? U zegt, ik heb het eergisteren besloten en vandaag gebeurt dat. Maar ja. is, dat, is dat al een langere procedure, neem ik aan... dat u dat met uw huisarts besproken heeft? Ja, natuurlijk. Dat heb ik in juli is het al besproken. Ja. En heb ik daar een verklaring voor op moeten leggen en ondertekend, dat ik de maar ik ga de euthanasie zou hebben... Als ik veel pijn zou lijden. Mm -hmm. Ja, dat is een ziekte. De ziekte van kaler. Ja. En dat weet een dokter natuurlijk goed. Het is niet te genezen. Het is niet te stoppen. Het wordt alleen weer erger. En ja. vandaar dan die pijn ook. Ja. En dan kan je nou alweer zeggen... Ik, ik blijf nog even door van Misschien 14 dagen. Maar heb ik dan nog als 14 dagen... Als ik pijn moet lijden? Ja. Ik kan er beter uitstappen. Ik ben 77. Dus ik heb een mooi leven gehad. En heeft u nog een, een partner? Die is helaas vorig jaar ook overleden. Ja. En... Anders, anders hadden we deze week hadden we 53 jaar op geweest. geweest. Mm -hmm. ja. En dan, dan, dan, dan gingen niet vragen. Ja, ik, ik, ik ben een klechtje in het ziekenhuis. En mijn kleindochter ligt ook hier in het ziekenhuis. Dus als ondersteuning. Want ik heb een hele vrije kamer gehad. Mm -hmm. Mijn kinderen mochten slaven. Ja. Bent u nu in het dus... het ziekenhuis, ligt u nu in het ziekenhuis of bent u nu ja. thuis? Nee, je ligt in het ziekenhuis. In het ziekenhuis. En u heeft een ja, kamer alleen? Een kamer alleen, ja. ja. En mijn, nou, mijn kleindochter die slaat ook dan bij me. Als ondersteuning. Die is nu bij u? Ja, ja. ja. Vier, vier bedden staan er natuurlijk, hè. Ja, ja, ja, ja. Maar u bent alleen en zij ligt bij u op de kamer nu? Ja, ja, ja. Oké. Okay, en mijn okay. andere kinderen mochten ook overnachten. Maar ja, dat was natuurlijk allemaal niet nodig. Nee. Nee. Dus als er misschien mensen zijn die eventueel aan de antwoorden kunnen geven. Maar wat, wat u, zou, ja, dus u zou willen weten van mensen die daar heel nabij zijn geweest... bij zo'n situatie ja. dat iemand uit een zie heeft gepleegd... en misschien ja. een partner of een kind... hoe dat voor hen was nadat het gebeurd was. Juist, juist, ja. ja. En denkt u nog dat u het met uw kinderen gaat bespreken zelf? Dat hebben we ook allemaal overstroken. Ja, maar ook, ja, dat zei u, maar ook voor hoe, hoe het daarna zou zijn? Of wilt u juist het van anderen weten, opdat u ze misschien. Dat ik, ja, dat wil ik juist van anderen weten hoe die erop reageren. Of hoe die erop Ja, maar wilt u dat dan weten om het tegen uw kinderen nog te kunnen zeggen? Nou, nee, niet is ook speciaal. Moet zeggen dat niet. Of meer voor uw eigen geruststelling misschien. Eigen geruststelling, ja, ook nog even iets om te weten dat ja. ik praat met een dubbele toontoon, dan zit onder de morphine ook natuurlijk. Ja. Dat is heel moeilijk. Nee, ik begrijp, Nou, ja, ik, uh, ik vind het, ik vind het uh, ook heel. Ja. Het is ook niet een gesprek wat ik dagelijks voer natuurlijk met iemand die nee, de woord, nee, vandaag uh, uh, besluit om euthanasie te plegen. Ja, en, ja. ja. En, want het moet. U zegt ik, heb veel, ik zit onder de morfine, maar hoe, hoe, Ja, misschien een rare vraag, anders moet u het zeggen hoor. Maar hoe, nee. hoe leeft u daar naartoe naar dat moment dat dat om twee uur gaat gebeuren? Nou, natuurlijk, de hele beslissing is geweest om dat te doen. Ja. En ja, ik leef er natuurlijk niet naartoe. Echt, iedereen stond stom om te zeggen, met plezier. Dat ik natuurlijk niet, maar ik weet ook dat ik pijn ook kwijt ben. Ja. En daar gaat het bij mij om. Ik zeg het, we zei het net al. Ik heb misschien nog veertien dagen gezonde medicijnen verder leven. Mm -hmm. Maar die, al die pijn er dan te verstaan, dat, dat is onbegrijpelijk. Nou, ik begrijp het. En uw kinderen en uw kleinkinderen zijn daarbij. En ja, u, gaat ja. naar, u gaat naar uw vrouw. Ik ga naar mijn vrouw, ja. Zo ja. is het. Ja. ja. Ja. En ik ben, wij zijn ouders, we zijn een familie met. Altijd heel cynisch. Want mijn huisdokter was er vanavond nog. En toen zei ik nog tegen de dokter: ben je wat vergeten nog? Hij zei: Wat dan is ze, nou, we een grieper, Ik heb een griep ik toen niet gehad. <laughs> <laughs> en En pakt hij in mijn beet. Ja. Ja. Dan, zulke, zulke, zulke dingen waar je altijd met elkaar. Ja. Ik heb altijd heel goed met mijn kinderen opgeschoten. Ja. Ja. En een de... fijn leven gehad. Ja, heb je, heb je een mooi leven gehad? Ja, heel fijn. Ja. ja. Dat is natuurlijk wel fantastisch dat je dat, je dat kan zeggen. Na 77 ja. jaar dat je een fijn leven hebt gehad. Ja, zeker. Ja. En dat is natuurlijk het mooie ervan. Hè? En ja, die pijn die wil ik niet meer leiden. Dus we nee. gaan het met weer. Er wordt de stekker omgezet. Mm -hmm. Er wordt stekker eruit Er hoeft mevrouw uh, sappen niet te doen. Mm -hmm. Ik begrijp graag ik doe. <laughs> ja, ik... Uh, ja, ik... Uh... Maar als er mensen zijn die erop te reageren eventueel, ja. dan blijf ik graag we nog voor haar stelling luisteren. Ja. Ik, uh, ik, ik doe nogmaals de oproep. Als u nu reageert en u begrijpt de situatie van Jan. En u heeft zelf iets meegemaakt in zo'n situatie. En kunt u misschien, Jan, om gerust te stellen, daar een, een wat, wat dingen over zeggen. Over hoe het voor zijn kinderen daarna zal zijn. Als ik het goed heb ik het goed samengevat zo, Jan? Heel goed. Oké. Okay. Ja. Ik, uh, ik spreek je misschien straks nog. En we hebben in ieder geval je nummer en het contact met, uh, met de telefoon. En zodra er antwoorden komen, dan hoop ik dat je die hoort. Mocht je het niet horen, dan bellen we je dat door. En ik wens, ja. Je, ja, ik wens je alle goeds. Ja, wel. En sterkte, Jan. Voor jou ja, en de mensen waar je wel. veel van houdt. Ja, dankjewel wel. Oké. Okay. Dag, Jan. Ja, Dag. Dag. Ja, um, dat is uh, de vraag dus. Als u, Jan, daar een geruststellend gevoel mee kan geven... dat zou toch heel bijzonder zijn. Doet u dat dan op 0800 1121. U mag natuurlijk ook andere vragen stellen. En dat mag ook heel luchtig zijn. En dit is natuurlijk een heel zwaar onderwerp. Maar ik dacht ook, toen Herman zei... Uh, we hebben, ja, dat, dat dat kan, dat is, daar is het programma ook voor. Dat alles, dit is ook het leven, de dood... En Jan, ik, uh, wij denken met z'n allen aan je. Heeft u een antwoord op zijn vraag? 0801121. Mevrouw van Kampen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat een ongelooflijk triest en ook moedig verhaal van deze meneer. Ja, dat vind ik. Dat, dat, dat heeft me gewoon even helemaal. Gegrepen, om het zo maar eens te ja. zeggen. Ja, dat begrijp Mij ook, dat begrijp ik. Ja. Ik denk heel veel mensen die luisteren. Jawel, jawel, maar ik zit er dus vlak na. En ja. ik heb natuurlijk even meegeluisterd. Ja. Ja, het is heel moedig. Heel ja. moedig. Ja, ik, ik, ik, ik bedoel, we kunnen ook sowieso een plaatje draaien hoor. Ik, ik, nee uh... hoor, nee, nee, nee, begrijp ik. Want ik denk, ja, ik, ik, dan kom je zelf met een verhaal Dan denk je van. Ja, wat een. Ja. Ja, maar dat is ook het leven. Ik denk dat, dat zei dat, u al. Dat, ja. U zei al van, daar is het programma ook voor. Dat zijn ja. eigenlijk uh, hele zware dingen en, en hele lichte dingen eigenlijk. Ja. Tenminste, dat is wat ik, ik. Ik neem waar voor drie weken en ja, mensen bellen en iedereen mag bellen en, en weet je, ja, dan, dan, dan, dan kan ja, dat kan alle kanten op gaan. Jawel, ik weet het. Ik, ik volg dit programma al nou ongeveer anderhalf jaar toen die andere meneer er nog was. Mm -hmm. Ik weet niet meer, eens meer hoe die, uh, die heette. Maar het ja, ik natuurlijk val, val je wel in slaap. En soms hoor je het helemaal niet omdat je. Ja, ja dus zo is het gewoon. Ja. Maar als ik het eenmaal hoor, dan zit ik er altijd wel een vast. Gewoon. Ja. Maar het heeft natuurlijk ook vaak te maken met de mensen die, die een vraag stellen. Sommige mensen boeien je gelijk... Mm -hmm. en andere mensen val je gewoon weer bij in slaap. Ja, dat is ook zo. En dat is Echt? natuurlijk ook weer heel persoonlijk. Waar de een van denkt, wat ja. interessant... denkt de ander van, mag het wat anders? Ja, ja, ja. ja. en ik heb ja, eigenlijk gewoon een heel simpele vraag. Moet ik hem stellen? Ja, graag. <laughs> ik wil niet het heft in de handen. Nee, nee, nee, maar, nee, maar doe lekker wat voelt. Ik bedoel, ik moest ook wel erg weer lachen om wat Jan er straks zei. Dat hij de griepprik nog niet had gehad. Dat iemand op zo'n moment het zo relativeert weer ook even. Ja, ja, ja. dat vind ik ook razend knap. En dan... Ja, ja, ja, dat is... Dat, ja. Dat is... Ja, dat is ook weer het leven. Ja, dus neem maar lekker het heft in handen, mevrouw Van Kampen ja. <laughs> Nou, het is gewoon zo. Ik heb, uh, ik heb nu geen huisdier meer, maar ik heb altijd een hond gehad. Ja. Ik hou heel veel van dieren, daar gaat het niet om. Ja. Maar nu is het mij al heel lang opgevallen. Al, nou ja, jaren eigenlijk. Ik zou of je nou naar Rotterdam gaat of naar Groningen. Dan gebeurt er dus niets. De hond gaat mee, die ligt lekker achterin de auto te pitten. Ja. En je komt terug... En je bent in, ik kom dus uit Dordrecht vandaan, ja. je bent in de buurt van Dordrecht. Dan, dan als ik zou maar zeggen, een kilometer of twee kilometer voor Dordrecht, dan gaat hij ineens rechtop zitten. Ja. En, en dan heel gespitst met, met de oren, mm -hmm. en ik heb een paar honden gehad, het was, altijd was het zo. Dat ik denk, het is net of een, of een dier of een hond in dit geval. een speciale radar heeft van. Hé, hey, ik ben haast thuis. En dat vond ik zo bijzonder. En, ja. en toevallig was ik afgelopen week op een verjaardag. dan kwam wel eens ineens een gesprek daarop. Ja. Want ik heb daar nooit. Ja, ik vond het altijd wel bijzonder. Maar. En toen waren de anderen. Ja, dat, dat heb ik ook. Ja. Als de hond haast thuis is. Dan, dan kan hij drie kwartier een uur slapen en, en, en, en ja, ineens gaat hij rechtop zitten en, en gespitst naar buiten zitten mm -hmm. kijken. Van we ja, zijn dat er bijna. Het... Ja, ja. Dat, dat is, dat, nou ja, dat is gewoon, dat, ja, of een hond dan. En dat doet hij altijd? Ja, altijd. Ja. Altijd. Mooi, ja, ik, en, ik ben en, benieuwd. En het is niet alleen de mijne, maar ik hoorde het gelijk als bevestiging. Ja. De anderen ook. Ja. Het komt mij ook bekend voor van vroeger van onze hond thuis. Dus ik, ik, ik vind het een mooie vraag. En, en misschien luistert er een, een hondenkenner, een dierenarts... Een, een hondentrainer, je weet het niet. Iemand die veel van honden weet ja. en die ons kan uitleggen hoe dat zit. Want, want het is natuurlijk hm. ook zo dat, dat een hond... die ik iets van zeven of acht maal meer hoort dan een mens. Ja. Dan denk ik, ja, dan is er zeker iets in de atmosfeer... wat hij gewoon opgeslagen heeft... Uh, de, de plaatselijke atmosfeer. Ik ja. weet het niet. Eh, en, en ja, dan denk ik ook... hij zit in een auto, maar ja, dat dringt toch overal door... denk ja. ik. Ja, ik bedoel, ik ben ook wel iemand die heel psychologisch is... dus ik denk ook door... op de dingen van... je neemt niet zomaar alles aan, weet uh -huh, je wel. Uh -huh. en, nou, en, en dat is iets... ja, ik zeg altijd... Uh, even, even denken hoor... zien is kijken, maar kijken is nog geen zien. <laughs> Want wat, je, je kijkt wat verder. Mm -hmm. Iets wat je ziet, hoeft niet alleen maar ad hoc dat te zijn. Mm -hmm. Nou, dus, ja, dat, dat, dat had ik altijd, dat heb ik altijd... Kijk, hij is al een jaar of zes geleden overleden. Dus het is... Ja, maar het is altijd bij mij gebleven. Yeah. Dat ik denk van, hoe zit dat? Nou, ja. Ja, en toen hadden we het er met elkaar over. En toen dacht ik, hé... Hey, dit is een vraag voor jullie. Dat, dat zal iets van iemand inderdaad wat u al zei, een hondenkenner of ja. psychologie, weet ik het. Ja, heel goed. Nou, ik ben reuze benieuwd, want je hoort ook die verhalen dat honden honderden kilometers vanuit een vreemde plek terug naar huis lopen. Dat vind ik ook zo fascinerend. Ja, dat klopt. Dat, dat hebben katten hebben natuurlijk ook. Maar ja, ja, ja, honden gaan het altijd wat moeilijker, om, want katten in de natuur kunnen overleven. En honden die kunnen het toch moeilijk voedsel vinden ja. zoeken. Maar het gebeurt dat ze uitgemergeld weer terugkomen. Ja. Dat, uh, dat, dat is ook zo. Ja. Ik ja, ben maar... ze benieuwd. We gaan, we gaan de vraag stellen aan iedereen die nu luistert. Hoe komt dat dat de hond vlak voordat hij thuis is wakker wordt... en met gespitste oren kijkt van nou, we zijn er weer? Ja, dat, uh, dat, dat, ja, dat is gewoon de vraag. Ja. En dat is dan inderdaad heel simpel na het voorgaande... Maar ja, uh, ja, ja, maar dat, nogmaals, het een bestaat ook bij het ander, toch? Jawel, dat is ook zo. Ja. Dank je wel, mevrouw, ik ben, mevrouw u Van Kamp. Het is een uh, hele fijne stem om ook naar te luisteren. Dank u wel. Dank u wel. Dat zou ik alleen maar even zeggen. <laughs> uh, ik dank je wel voor uw vraag. En voor... Ik, lu ik luister verder. En ik vind het een hele mooie zien is kijken, maar kijken is niet per se altijd zien. Dat is ook zo. Want dat is een mooie van u. Kijken doet iedereen, ja. Dus ja. Is, is ook tegelijkertijd kijken. Maar als iemand kijkt, wil nog niet zeggen nee. dat hij ziet. Nee. Het is iets, iets verder dan kijken. <laughs> ja. Ja, dat... Ja, dat is helemaal... Dank u wel. Oké. Okay. Ik Toch zie... De... Dag, dag, mevrouw dag. van Kampen. Fijne nacht. Dag. En ik zie dat we al aardig naar de klok van vier uur gaan. En dat doen we met muziek. In gepaste... Ja, zo'n gepaste gepast lied eigenlijk. Prachtig uh, melodieus, vind ik. Van een Zweedse zanger. Hij heet Steven Simmons. En hij neemt ons mee naar uh, De Piepen van Vier Uur. only one have I done Where have all the good times gone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 Never try